Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Storm Kieren zorgt voor een hoop schade vlakbij Roermond. Er is een boom op het spoor terechtgekomen en daar is een trein tegen aangereden rijden voorlopig geen treinen tussen Roermond en Weert daardoor. Verderop in Limburg, in Vendrij, is iemand overleden door een omgevallen boom. En sommige scholen in Noord- en Zuid-Holland gingen vanmiddag dicht. Ook op de school waar verslaggever Roel Paul was, mochten de meeste leerlingen vroeg naar huis. Behalve de examenkandidaten die krijgen pas dispensatie bij Code Rood. En vandaag zijn er toetsen, dus die moeten ze gewoon maken. Ik kreeg ineens zo'n melding op onze telefoon dat uh, afgelast was de helft van de school. Er ging een gejuich op in de klas. Ja, iedereen was zo blij. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog tussen Hamas en Israël... zijn er Nederlanders uit de Gazastrook de grens met Egypte overgestoken. Ze zijn daar opgevangen door een team van het ministerie van Buitenlandse Zaken... vertelt correspondent Nasra Habiballa. Samen met het ministerie van Defensie helpen zij die Nederlanders... om ook weer terug naar Nederland te vliegen, te reizen. En niet alle Nederlanders zijn dus al de grens over... want we weten dat er in totaal 27 Nederlanders in Gaza zouden zitten. Maar op die die lijst van vandaag stonden er maar 20. En ook Mohammed van 16 zat daarbij. Ruim een week geleden kwam zijn moeder door een bom om het leven. Mohammed is blij dat hij nu weg kan uit de Gazastrook. Het plan zegt dat wij tussen 96 uur zijn met Nederland. En. Uh, ja, en ik hoop dat de oorlog. Dat de oorlog uh, voorbij is, zeg maar. Dat hopen In totaal konden vandaag ongeveer 400 buitenlanders en Palestijnen met een dubbel paspoort weg uit de Gazastrook. Daar ja, of misschien was ze wel gewoon gevraagd. Olivia Rodrigo heeft de soundtrack van de nieuwe Hunger Games film gemaakt. Het heet Kent Catch Me Now en komt morgen uit. Ze is niet de eerste grote artiest die het nummer van een van die Hunger Games films maakt. Eerder deden Coldplay, Lord en Taylor Swift dat al voor de populaire filmreeks. Oh, en Olivia, vergeet niet... Maybe the arms be ever in your favor.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 Stormachtig begin dacht ik zo te weten met uh, Zizi Top bij deze zandvoort Rijd door met uh, Lex. De, de 12-inch versie, goed, we gaan gewoon uh, vrolijk verder alsof er helemaal geen wind uh, staat. In Zandvoort zou collega of Veuger zeggen, van dit brisje la, uh, zijn we toch niet echt van onder de indruk. Hoewel, hoewel is dat toch gewoon windkracht 9, windkracht 10 mensen buiten. Ja uh, zo, met een Amerikaanse remix van het nummer Situation. ik ook wel een beetje eerlijk gezegd, uh, met dit uh, hele verhaal. Ik ben druk uh, bezig met een beetje de voorbereiding voor het uh, programma Wat na komt Die dan nog niet eens al je spullen uh, helemaal gereed. So wrong van Patrick Simmons. Vroeger maakte hij deel uit, dacht ik, van de Doobie Brothers. En voor Yazoo met uh, Situation. Uh, weer even nieuw uh, werkmensen Komt uit Engeland. En de band heet Boezie Baboesie. Goed, Mac, met uh, Big Love. Het uh, is een beetje op weg naar de hoofdlijnen van het uh, nieuws... wat er zo dadelijk aan zit te komen. Daarvoor hoorde je trouwens Woozy Bamboozy. de dame die je hoorde was Cat Harrison. Um, dat uh, bracht de tijd op, uh, nou, wat zal het bijna zijn. Zo'n twee minuten voor half uh, zeven. En dat uh, betekent dus uh, nog eentje voor de hoofdlijnen van het nieuws. Er uh, is een nummer van The Doors... Maar ook wel een keertje weer een echte klassieker. Hello, I love you. Hello, I love you, you, me Hello, I love you. let me jump in your game. Hello, I love you, Won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. You think you'll be the guy To make the queen of the angels Zandvoort en de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Halen bij Roermond is een trein tegen een omgewijde boom gereden. Zo'n 200 reizigers zijn uit de trein gehaald. Niemand raakte gewond. Demissionair premier Rutte is opgelucht dat de eerste Nederlanders... en hun directe familie de Gazastrook hebben kunnen verlaten naar Egypte. Ze zullen vanaf Egypte doorreizen naar Nederland... NEC-voetballer Bas Dost heeft een ontstoken hartspier. Afgelopen zondag zakte hij in elkaar tijdens de uitwedstrijd tegen AZ... en werd hij op het veld gereanimeerd. De komende tijd neemt Dost even afstand van het voetballen. Het weer, storm Keren, veroorzaakt een krachtige tot stormachtige zuidenwind... met zware windstoten. Vanavond en vannacht neemt de wind langzaam in kracht af. VLM. Het, ritme, het ritme, ritme van ZFM. VLM. heeft uitgebracht voor Olivia, Newton, John en Physical. Tijd weer voor een even tamper voetjes van de Vloerplaats. 1981 was het jaar van deze Hamilton Bohannon. Met Perry Johnson die het stukje meezingt als het ware. Let's start to dance again. Get up off the wall y'all Take those feet up and set them down Don't be shamed, don't be shy Come on girl, come on guy Flame high, darn tuna like Big news. Said a yum, yum, give me some A tang tang, a boogie bang Let's rock the house, let's shot the house You've got to get down was dit met uh, Call Me. Daarvoor hoorde je uh, Let's Start To Dance Again... van uh, Mr. Hamilton Bohannon... featuring uh, Dr. Perrin Johnson. Dat was altijd uh, de meest gestandardiseerde uitspraak... die ik dan wel eens hoorde als ik weer eens naar de Soul Show luisterde. Dan was ik een beetje aan het begin van die periode... begon ik er eigenlijk uh, naar te luisteren. Naar het uh, illustre programma van Ferry Maat. En daar zat hij dat altijd een beetje zo uh, ronduit te schallen op de radio. Maar goed... Um, we gaan uh, zo dadelijk uh, weer een alternatieve FM doen. Tussen 7 en 10. De bedoeling was uh, dat wij een, uh, een band hier in de studio zou, hadden, zouden hebben. Maar ja, er is een een of andere storm. Kieron genaamd. Die vond het nodig om die plannen een beetje uh, danig door de war heen uh, te schoppen. Dus helaas, dat gaat niet door. En ik, uh, ik heb zelfs nog een ander probleem. Want ik heb ergens beloofd dat ik een uh, nieuwe single van Leuna zou moeten draaien, maar ik krijg op geen mogelijkheid, krijg ik een goed audio bestand uh, eruit, dus het uh, wordt nog een beetje lastig de komende paar uur, maar goed, uh, zover is het nog niet we gaan uh, nu nog eventjes uh, er eentje doen het ook weer een dansklassieker die je tot aan het nieuws van 7 uur gaat horen, komt uit de stal van Reed James, die helaas al niet meer onder ons is maar dit was er wel eentje. jong, een echte floorfiller in die periode. Praat ik over het midden van de jaren 80. Het nummer dat heet Seduction.